Heere God, hemelse Vader, we danken u heer dat we hier samen kunnen zijn bij u. En als we samen hebben gezongen heer dat we ja, rust zoeken in u, dan vragen we ook heer dat ook vandaag als we de Bijbel lezen, heer dat u uw woorden zult spreken. Heer woorden die ons leven kunnen veranderen, zodat er ook echt rust zal zijn. Dank u, Heer, voor uw geest hier aanwezig om tot ons te spreken. In de naam van Jezus. Amen. Voor de mensen achterin, hier zijn nog allemaal uh, stoelen leeg. Ook hier nog wel plekken in de banken. Zodat je ook even lekker kunt zitten. Hoi, fijn dat je er bent. Hoi, Michel. Ja, welkom allemaal. Het is al gezegd, welkom ook mensen van Oase, mensen van de Bron, mensen van de Partnerkerk, allemaal Barnevelders, Voorthuizenaren. Uh, welkom aan mensen uit andere kerken, hier ook in Amsterdam-Nieuw-West. Uh, welkom aan familie, vrienden, ooms, tantes. Uh, bijzonder, dat, uh, welkom ook aan stagiaires. Welkom aan oud-student van de studie Theologie, Heel mooi dat we nou ja, in zo'n uh, hoeveelheid uh, mensen hier vandaag samen kunnen zijn. Uh, welkom allemaal. Uh, bijzonder dat je vandaag met ons mee viert. Dit moment van afscheid. En ook een moment van dankbaarheid. Uh, ja, dat doet uh, Mieke en mij heel erg goed. Dus iedereen heel erg bedankt. Ook bedankt voor ja, zoveel mensen die ik hier ook zie zitten. Waarvan ik weet dat ze ook bidden voor oase. Ook als ze buiten oase betrokken zijn bij oase, mensen die bidden, mensen die meeleven, mensen die ook financieel ondersteunen, ook van buiten oase. Uh, enorm geweldig dat je het mogelijk maakt dat we nou ja, afgelopen zeven jaar hier hebben mogen dienen en dat we nu ook vandaag met zo mooie, uh, zoveel mooie mensen uh, dit afscheid mogen, mogen vieren. Ja, vorige week op zaterdag was hier al uh, ook het afscheidsfeest, eigenlijk al voor alle mensen in Oase. En uh, ik stapte hier de drempel over van dit kerkgebouw. Vorige week zaterdagmiddag om vier uur. En ik zag in mijn ooghoek zag ik uh, Naomi en Manon, zag ik nog de laatste ballonnen ophangen en slingers. En ik zag in de keuken zag ik drie mensen uit Barneveld. Uh, ik weet even niet meer hoe ze heette. Sorry? Terza zag ik inderdaad. En die waren gekomen om ook mee te helpen aan het feest. Zodat mensen van Oase ook het feest konden meevieren. En ik werd ineens werd ik heel erg verdrietig. Want ik me ineens realiseerde. Dit is het afscheidsfeest. Het is nu echt zover. En ineens kreeg ik tranen. En, en toen heb ik nog een speech gehouden. Over nou ja, wat ik allemaal heb meegemaakt. Afgelopen zeven jaar. Een soort van persoonlijke... Uh, speech over wat ik allemaal heb geleerd en ook al de dingen waar ik mensen van Oase heel erg dankbaar voor ben, heb ik allemaal genoemd, uitgebreid. En uh, kijk, de politie is er ook, fijn. Maar toen, uh, toen hadden we dat moment en toen realiseerde ik me gewoon afscheid nemen is stom. Afscheid nemen is stom. En verdriet en... Tranen en tegelijkertijd ook afscheid nemen is ook goed. Om goed afscheid te nemen en dat lukt vandaag denk ik omdat nou ja, we hier samen zijn bij God in zijn kerk. Om met elkaar ook eh, nou, zeven jaar oase ook te vieren en het afscheid van Miek en mij. Dus ja, dubbel. Um, voor vandaag zou ik iedereen willen meenemen naar een stukje ook, ook, ook over afscheid nemen in de Bijbel. En um, ik nodig daarom iedereen erbij er uit. Kijken, doet hij het vandaag? Ja, hij doet het. Thank you and goodbye. Ik nodig iedereen uit om de Bijbels erbij te pakken. Die liggen onder de banken en ook uh, hier en daar op de stoelen. Dan kun je jezelf meelezen, ook als je nog nooit eerder een Bijbel in je handen hebt gehad. Um, best een dik boek, maar ook prima um, te begrijpen. En ik neem je mee naar een, een stukje reisverslag van een van de volgelingen van Jezus. Hij heet Paulus. En Paulus die heeft heel veel gereisd. Hij was echt een backpacker. En hij schrijft ook over zijn reis die hij maakt. En wij gaan nu met elkaar lezen op bladzijde 1742 in die Bijbels onder de banken. Bladzijde 1742. En dat is het Bijbelboek Handelingen en dan hoofdstuk 20. Ik zal het ook even projecteren, de tekst die we met elkaar lezen. Handeling hoofdstuk 20, en dan vers 18 tot 25. En je moet je voorstellen dat Paulus, die is een Drie jaar lang in de kerk in Efeze geweest. En hij gaat nu afscheid nemen. En hij weet, ik ga die mensen nooit meer zien. En dan is hij nu in gesprek met de leiders van de kerk in Efeze Bij het afscheidsmoment. Toen de leiders van die kerk bij hem gekomen waren. Zei Paulus tot hen. U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam. Heel de tijd in uw midden geweest ben. Azië, dat noemden ze... Vroeger ook het deel van West-Turkije. Dat is ongeveer in de buurt van het uh, huidige Ismeer. Daar ligt er ongeveer. Heel de tijd ben ik in uw midden geweest. En ik heb de Heer gediend met alle nederigheid en met veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. En jullie weten hoe ik niet van wat nuttig was nagelaten heb. U te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar... En ook in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij handboeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Op wat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Nou, eigenlijk is het alleen maar een beetje de inleiding op wat hij allemaal nog meer gaat zeggen. Het, het uh, moment met die leiders van die kerk gaat nog een tijdje door. Maar wij beperken ons vandaag even tot dit stukje. En ik wil er eigenlijk drie dingen over zeggen. En het eerste, dat gaat over die tranen. Die horen ook bij een afscheid en die, uh, waar we niet aan ontkomen. Tranen, die ging iets te ver. Ja. We lezen in vers 19... Um, dat Paulus zegt, ik heb onder tranen, heb ik, heb ik de Heere God gediend. En heb ik ook jullie gediend. En ook in nog een aantal versen later, in een stukje wat we niet hebben gelezen, daar zegt Paulus nog een keer, ik heb ook onder tranen jullie terecht gewezen. En ik, dacht, ik heb ook opgezocht in de Bijbel van, um, wat betekenen die tranen eigenlijk in dit hoofdstuk? Uh, en daar werd ook gezegd, het is ook tranen omdat het dus een afscheid is. Drie jaar lang heb je met mensen opgetrokken. En uh, hij heeft ze een tijdje niet meer gezien en nu ziet hij ze weer. En het is ook van tranen van meeleven. In die kerk zijn natuurlijk duizend en één dingen gebeurd. Uh, elk mensenleven heeft zo weer zijn verhaal. En dan leid je mee met verhalen die je hoort van mensen. En dat zo is denk ik ook hier in de kerk geweest in de afgelopen jaren dat er allerlei verhalen zijn... van mensen hier, wat ze hebben meegemaakt... en dat geeft soms verdriet. Dat is soms, soms een stukje meeleiden... met elkaar. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen moest ik ook denken... aan het verhaal van Kiloet. En ik vroeg ook aan haar... afgelopen week van, mag ik jouw verhaal delen? Daar zit je. En ze zei, ja prima. Ik heb ook nog een aantal andere verhalen straks. Ook aan die mensen heb ik allemaal gevraagd van... mag ik iets delen over jouw leven? En het mocht. Dan weet je dat. Maar Kiloet... Die, ja, daar hebben we nu al een aantal jaar contact mee. Woont ook vlak bij ons. Past wel eens op onze kinderen. En ik zal nooit meer vergeten dat we in het zonnetje zaten op Alpha Cursus weekend. Dat is een vrijblijvende introductiecursus over het christelijk geloof. Alpha Cursus. En dat weekend, dat was in Voorthuizen. vlak bij de Partnerkerk. Een van de gemeenteleden daar. Die heeft een groot camping en daar konden we mooi huisjes huren voor het hele weekend. En we zaten daar in het zonnetje met Kiloet en we waren gewoon aan het praten over ons leven... en toen zei ze... ja, wat ik heb meegemaakt... is dat bij een bomaanslag... mijn man en vijf kinderen... in één keer zijn overleden. En toen ze dat vertelde toen stond het ook in als een bom bij mij. En ik kon echt daarna een uur lang... nergens anders meer aan denken. En dat maakt dan zoveel indruk. En dat is dan een stuk meeleiden. Wat je dan voelt... met elkaar in de kerk. Andere mensen kennen haar verhaal ook. En dat geeft tranen en dat geeft verdriet. En tegelijkertijd kan het ook tranen geven, als ik er nu aan denk, Kilud, dat je hier nu al een paar jaar bij ons bent, en dat je nu, op een gegeven moment is Kiloet, een maand geleden op de, op, uh, bij het Centraal Station, is er iemand tegengekomen, die is er vandaag ook, en die is hoogzwanger en die had geen huis. En die woont nu bij Kilud in. Kiloet zorgt dan weer voor zo iemand. En gisteren heeft hij heeft die mevrouw allemaal spullen gekregen vanuit de kerk voor als de baby straks geboren wordt. En dat is een stukje meeleiden met elkaar, wat je als gemeenschap doet. En dat is het bijzondere van de kerk. En als je dat meemaakt met elkaar, dan kan je ook op een gegeven moment zo'n diepe relatie krijgen, dat je ook, als je naar afscheid neemt, ook tranen hebt. Maar Paulus heeft hier ook nog over tranen van terechtwijzing, dat is dan in vers 31. Ik denk dat wij allemaal hier, als uh, mensen die normaal niet naar een kerk gaan, of als mensen die Jezus volgen, christen zijn, dat we allemaal meemaken in ons leven dat dingen mislopen. Dat we fouten maken, dat we missers hebben. Ik geloof dat elk mens niet leeft naar de bedoeling van God. Of we nu God kennen of niet, uh, hoe we hier ook zitten. Dat we allemaal die terechtwijzingen nodig hebben. Dat we allemaal nodig hebben dat er iemand inspreekt in ons leven om ons te vertellen hoe dit leven is bedoeld. Maar het bijzondere, wat we hier lezen, vind ik, is dat die terechtwijzing is dan met tranen. Dat is niet van, ik zal jou eens even terechtwijzen, gedeng. Nee, daar zit ook iets in van, ik leef zoveel met je mee, ik hou zoveel van je. Ik wil zo graag dat jij op de rechte weg wandelt. Dus het is een terechtwijzing met tranen, vanuit Liefde voor mensen. En dat brengt me bij het tweede punt, wat ik heb genoemd, amazing grace. De onvoorstelbare liefde van God. Zijn enorme genade voor ons, zoals we die zien, bij Jezus. En daar lezen we over bijvoorbeeld in vers 24. Daar zegt Paulus, ik ben gekomen om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat was mijn levenstaak die ik heb gekregen van Jezus zelf. En ik denk dat elke volgeling deze levenstaak krijgt. En dat is ook eigenlijk de reden geweest dat Mieke en ik hier ook zijn komen wonen. Zeven jaar geleden. Om getuige te zijn door, ons, door onze levensstijl, door onze woorden. Van het evangelie, van het goede nieuws betekent dat. Het goede nieuws van Gods enorme genade. En die genade zien we... Wanneer we kijken naar Jezus, naar zijn dood en naar zijn opstanding. Daarin zien we dat als het terechtwijzing is, dat het ook is vanuit liefde. En dat er niet dan meteen oordeel is, maar dat er altijd weer een nieuwe kans is. Omdat Jezus in zijn dood al onze missers meeneemt. Zoals in het reisverslag van Paulus uh, staat. Dat het dus het evangelie is van Gods genade, het goede nieuws van de genade van God. En Paulus noemt op een andere plek, zegt hij het zo. Hij zegt, God heeft door Jezus de wereld met zich verzoend. Dus God wil verbinding met zijn schepping, met zijn wereld. En elke vorm van uh, barrière om die verbinding tegen te gaan, heeft Jezus weggehaald. Toen hij stierf van het kruis en toen hij al die verkeerde dingen op zich nam. En toen hij vervolgens is gestorven en is opgestaan uit de dood. En als dit in ons leven binnenkomt, dan, ja, dan ga je ook daarvan getuigen. En dan kan onze reactie zijn, wat we lezen in, um, in vers 19. Um, of ik moet zeggen vers 21, daar lezen we over... Dat Paulus ook heeft getuigd van bekering tot God en het geloof in ons Heer Jezus Christus. Ja, wanneer die genade op ons afkomt, wanneer we dat gaan begrijpen, gaan ervaren, dan roept dat in ons iets op van geloof en bekering. Geloof dat Jezus dat echt heeft gedaan en bekering dat je denkt, oh, is het zo erg met mij gesteld dat iemand voor mij moest sterven. Bekering, Heer God vanaf nu af aan, wil ik niet meer ik in het centrum van mijn leven, maar ik wil uw wil, wil ik gaan zoeken. U mag in het midden van mijn leven. Bekering. En geloven dat Jezus dat ook voor jou heeft gedaan. En niet alleen maar voor de verzoening van de hele wereld dat ook, maar ook dat het helemaal persoonlijk wordt voor jou. Dat het binnenkomt in jouw leven. En laat sprak ik hierover met iemand, en die zei, ja, zes, ik weet dat jij gelooft in Jezus, en in dat hij is gestorven aan het kruis, voor jouw zonden, voor jouw missers, en dat hij is opgeslagen de dood, maar hij zegt, ik geloof dat niet. Ik ben daar ook helemaal niet bekend mee, mijn hele leven heb ik dat nog nooit geloofd. Hij zou, maar, toen zei hij hij zei, maar, heb je misschien tips voor me? Wat zou ik misschien zelf kunnen doen, om ook te gaan geloven? En ik dacht toen van, ja, ja geloof, dat moet je geschonken worden. God geeft dat aan je, en op een gegeven moment gaat je hart open, en dan, gaat het kwartje landen. Maar dat heb ik even niet tegen hem gezegd. Ik zei toen, weet je wat Jezus heeft gezegd? Zoek en je zult vinden. Ik zei, als jij gaat zoeken, van, hé, wat is dan eigenlijk mijn levensbeschouwing, mijn levensovertuiging, dan geloof ik dat het mogelijk is echt om bij Jezus uit te komen. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, ga zoeken. En een mooie zoekerscursus hier in de kerk bijvoorbeeld is de Alpha-cursus, die weer gaat lopen ook in het voorjaar. Alfa-cursus, vrij blij van die introductiecursus over het christelijk geloof. En straks zul je ook een verhaal horen van iemand die ook daar door, uh, ja, op een gegeven moment kwam op het punt van: oké, okay, ik wil hier echt mee door. Dat die heeft gezocht en gevonden. Dat is het verhaal van David straks. Dus iets over Amazing Grace van wie Jezus is. En Amazing Grace, dat brengt me het, bij het laatste punt. Amazing Grace geeft dat je enorme, diepe blijdschap kunt ervaren, die je op geen enkel andere situatie of in je leven kunt ontdekken, dan blij te zijn over wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dat brengt me dus bij blijdschap. Bij het laatste punt, choose joy, heb ik even um, erop gezet. Choose joy. We lezen ook over blijdschap bij Paulus. Dus we hadden het al over tranen, we hadden het al over Amazing Grace en nu nog iets over blijdschap. We lezen daarover in vers 24. Paulus zegt, je kunt Jezus volgen met enorme blijdschap. En ik denk dat de, de grootste blijdschap kun je ervaren door te beseffen wat Jezus voor jou heeft gedaan en wie Hij voor jou is. En wie Hij voor jou wil zijn. En wat er dan kan gebeuren, ook weer door die blijdschap, is ook dat mensen levens gaan veranderen. Dat is het motto van Oase. Kerk voor Nieuw-West, waar levens veranderen. En dat geeft zoveel dankbaarheid en blijdschap. Zoals dus we nog even terug naar de eerste sheet. Thank you and goodbye. Nou, vorige week heb ik al heel veel dingen genoemd waar ik dankbaar voor ben. Maar nu ook vooral dank aan God. Dank dat Hij levens verandert. Want daar worden wij hier in Oase het meest blij van, als levens worden veranderd door de dood en opstanding van Jezus. En ik zei het afgelopen week nog tegen iemand, als je levensveranderingen wil lezen, moet je naar de website van Oase, oaseniewwest.nl slash geschiedenis. Daar vind je ruim 30 updates van de afgelopen zeven jaar. En in elk van die updates vind je een verhaal van levensverandering. Van wat er kan gebeuren als Jezus bij jou binnenkomt. En een van die verhalen van de laatste maand, van de afgelopen maand, van september, is het verhaal van David. David, ik zie even niet waar je zit. Ja, staat, heel goed. Kom even naar voren. En um, ik heb hem gevraagd of hij zijn verhaal wilde delen, wat je ook op die update kunt vinden. Een verhaal over levensverandering. Even kijken, we hebben hier een microfoon. En jou het woord. Hij heeft twee weken geleden al geoefend in Barneveld voor 500 man. Dus hij zei al vandaag, vandaag gaat het echt wel lukken. Als het voor 500 mensen lukt, dan uh, lukt het ook wel voor 50 mensen. Amen. Hoi, mijn naam is David. Ik ben 33 jaar. Ik werk momenteel als technisch tekenaar en ik hou van klussen. Ik woon sinds een jaar in dezelfde straat als Oase. Doordat ik nu naar Oase toe ga, is er heel veel veranderd in mijn leven. Dat zeggen mensen ook in mijn omgeving. Ze merken aan me, ze zeggen dat ik sinds naar de kerk ga, rustiger ben geworden. En ik ben vrolijker. Vorig ging ik als kind een aantal jaar naar de kerk. Maar op een gegeven moment stopte dat. Toen ben ik 16 jaar niet meer, naar de, niet meer in de kerk gekomen. Wel heb ik mijn hele leven het besef gehad dat God bij mij is. Toen ik 31 was, ging ik bidden dat God me zou leiden naar een goede kerk en een goede woning. Via via kon ik ineens verhuizen naar de straat waar oase ook zit. Een paar weken later ben ik gaan kijken bij de oase en ik kom er nu nog steeds. Al was het eerst wel even wennen, want zoveel liefde was ik niet gewend. Het overrompelde me, me gewoon. Al die lieve mensen. Toen ben ik de afgelopen half jaar de alvecursus gaan doen... Daar heb ik me echt overgegeven aan Jezus. Ik schaamde me tegenover God dat ik Hem verwaarloosd heb. Ik voelde me schuldig tegenover Hem, maar ik weet nu dat Jezus daarvoor is gestorven. Hij heeft mij vergeven. Ik heb het laatste voor, voor het eerst op een connectgroep gekeken en dat beviel me heel goed. Ik heb nu besloten dat ik me graag volgend jaar wil laten gaan dopen. Ja. Ja, dit is iets waar we heel blij uh, over zijn... en heel dankbaar voor zijn dat we God hiervoor danken... dat Hij levens verandert, zoals het leven van David... die gewoon op een gegeven moment bidt... hij woonde toen nog in Zuidoost, geloof ik... waar je niet op een fijne plek woonde... hij zocht een kerk, kon het niet vinden... en wat, toen Heer God, ik zou graag een woning willen... een woning op een andere plek en graag een kerk. En toen kwam hij wonen... ...in de straat van een kerk. Dat is geweldig om te mogen meemaken. Dat God leeft en echt gebeden verhoort. Mensenlevens veranderen ook in oase. Bij mensen die misschien zeggen van nou oké, okay, ik ben anders gelovig. Um, Jezus en zijn dood en opstanding dat is voor mij niet op die manier realiteit in mijn leven. Maar ik vind die wel fijn. En daar wil ik ook één verhaal van... Van delen. Dat is het verhaal van een moslima, van Sarah, die hier ook al jarenlang komt. Ooit kwam haar zoontje op de sportweek en um, um, toen kwam zij langs de lijn kijken en we kregen contact. En um, we hoorden op een gegeven moment ook hoe haar verhaal ongeveer was. En ze vertelde dat ze in een garagebox woonde bij station Sloterdijk, hier vlakbij. En dat ze daar voor een hele hoge huurprijs, illegaal, ergens, koud, met haar zoontje, leefde. En toen we dat hoorden, toen raakte ons dat. En toen zeiden we, we moeten hier iets mee doen. En uiteindelijk lukte het, een aantal mensen van Oase hier, om samen met maatschappelijk werk, om haar daar weg te krijgen en dat ze kon gaan wonen tijdelijk bij het Leger des Heils. Ergens in Amsterdam. Ergens in Amsterdam-Oost, herinner ik me. En na verloop van tijd zeiden ze, nou, mevrouw, we hebben goed nieuws... U mag vertellen waar u een woning zou willen. We hebben echt een vaste plek voor u kunnen vinden. En toen zei ze, ja, ik wil het liefst zo dicht mogelijk bij mijn nieuwe familie. Bij mijn oasefamilie. Dus uh, mag ik misschien in Amsterdam-West het liefst in Slotenmeer, een woning. Nou, uiteindelijk werd het Geuzenveld. En de eerste keer dat ik haar tegenkwam hier in de kerk, nadat ze haar sleutel had gekregen. Toen zei ze, zes, het is maar tien minuten. Ik zeg, wat tien minuten? Het is maar tien minuten fietsen naar het gebouw. Ik zeg, wauw, wat geweldig dat je een nieuw huis hebt wat zo dicht bij je nieuwe oasefamilie is. En toen zijn er allemaal mensen van oase naartoe gegaan. Die hebben allemaal spullen gebracht, laminaatvloer gelegd, geschilderd, het hele huis ingericht. En toen ik daar kwam, uiteindelijk had ze een soort van housewarming. En toen uh, ja, wilden ze dat ik daar een soort van speech ging geven. En toen werd ik zo geraakt dat ik dacht, wauw, hier is een mensenleven veranderd. Van iemand met een andere levensbeschouwing. Maar iemand die zegt, ja, ik heb mijn huis, mijn thuis gevonden in Oase. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dat Oase er ook echt kan zijn voor mensen met een andere levensovertuiging. Dat die mensen hier ook van harte welkom zijn. Nou, nog één iets over blijdschap en dankbaarheid. Omdat Jezus levens verandert. Dat is het leven van Mieke. Mieke die gaat zelf ook iets vertellen. Ik heb vorige week al een beetje mijn persoonlijke verhaal vertelt, maar Mieke die gaat vandaag haar verhaal vertellen. Dus aan jou het woord. Dankjewel. Goedemiddag, lieve vrienden. Dit is het, dit is het afscheid. En uh, hier ga ik. Hebben jullie wel eens van de verbindingsfundamentalist gehoord? Mijn broertje, die noemt me zo. De verbindingsfundamentalist. Ik denk dat die gelijk heeft. Want dit heb ik bij Oase ook willen doen. Mensen verbinden aan God, onze liefdevolle en uitdagende Vader. De bron van al het leven. En ook mensen verbinden aan elkaar. Want daar moet het leven van God gaan stromen. In oase en even vloedig, overvloedig daarbuiten. Ik heb willen verbinden en niet een beetje, maar zoals een fundamentalist dat doet. Zo hecht als je kunt. Ik heb mensen uitgedaagd, want we verbinden ons wel graag. We willen de nabijheid, de veiligheid, het plezier van relaties, maar het is ook echt heel spannend... We zijn bang om afgewezen of gekwetst te worden. Of om beschaamd achter te blijven. En toch, ik blijf roepen tegen jullie en tegen wie dan ook. Ga die weg. De weg van de liefde. Zo dicht als je kan naar God en naar mensen. Want er is geen betere weg. En de Bijbel, die kan je helpen met de details. De afgelopen zeven jaar... Hebben we samen geoefend met kerk zijn, midden in onze Nederlandse seculiere cultuur. Ik zeg geoefend, want we schieten voortdurend tekort. En dan spreek ik niet in de minste plaats over mezelf. We zijn zo vaak bang of te veel op onszelf gericht. We oordelen zo snel. Of we willen het per se op onze eigen manier. Soms vinden we elkaar niet. Of krijgen we zelfs conflicten. Maar ik ben God heel dankbaar voor die oefenruimte, dat we elkaar kunnen aanspreken in liefde. Ik ben dankbaar voor vergeving en voor genade door Jezus Christus. Op andere momenten hebben we al zoveel kunnen zien van het hele, hele goede dat God voor ons wil. En Serge noemde al drie voorbeelden ik, ik, en ik voeg er een paar aan toe. Iemand die bij Oase Jezus heeft leren kennen... En ik zie haar genieten van de aanwezigheid van God tijdens een stilteochtend. Iemand die na haar keus voor Jezus haar leven stap voor stap meer op orde krijgt. Heel concreet in huisvesting, financiën, gezinsrelaties, gezondheid en ook zichzelf steeds meer als waardevol gaat zien. Verschillende mensen die gevlucht zijn, die toen we ze voor het eerst ontmoeten hun leven echt niet meer zagen zitten maar die zich nu thuis voelen en weer een weg vinden. Elke keer dat we voor elkaar bidden en ervaren dat we bemoedigd worden... en Gods liefde is er. Ervaren dat de sfeer verandert in mezelf, maar ook hier in de zaal... als we zingen voor God op zondag. En alle keren dat we samen hebben gegeten, kampvuurtjes hebben gebouwd... nachtjes weg zijn geweest en gewoon samen zijn geweest. Dit neemt niemand ons meer af... En ook, ga zo door, want er ligt nog heel veel van in het verschiet. Oase wil een kerk zijn waar mensenlevens veranderen. En ik kan je zeggen, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik overdrijf het niet. Dit leven dat ik samen met jullie bij Oase geleerd heb, dit leven wil ik leven. Dik bevriend met God en met mensen. Met de continue uitdaging om mensen om me heen die God niet kennen, echt te ontmoeten en oprecht lief te hebben. Mensen die niet weten van zijn liefde, van zijn rust en blijdschap, van zijn levenswijsheid, zijn vergeving en van zijn toekomst vol van hoop. Het is een uitdaging om mezelf te overwinnen en me steeds over te geven aan zijn geest. Maar ik hoef niet bang te zijn... Want ons leven is in zijn hand. Lieve mensen, het was echt onvergetelijk om dit samen met jullie te doen. Bedankt. Amen, zou ik zeggen.